1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal.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 Regeld. In Badhoevendorp zijn bij een afrekening in het criminele milieu... een dode en zeker twee gewonden gevallen. De dode is volgens betrouwbare bronnen Remco H., een telg uit een criminele familie. Hij zou door verscheidene kogels zijn geraakt. Een van de gewonden zou zijn broer zijn, Martin H., die zou bij de vechtpartij geweest zijn... waarbij Willem Holleder onlangs een gebroken kaak opliep. Remco en Martin zijn zonen van Ruud H., die een gevangenisstraf uitzit voor cocaïnesmokkel... En volgens kroongetuige Peter Laes van het grote liquidatieproces... stond de Ruud H. ook op de lijst om vermoord te worden, zeggen de bronnen. De politie ontkent dat de schietpartij in Bad Hoeverdorp een criminele afrekening was. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima hebben hun officiële bezoek aan Brazilië afgesloten op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Ze woonden daar een cocktailparty bij met de deelnemers aan de handelsmissie. De vertegenwoordigers van 175 bedrijven en instellingen bezochten samen met het paar in vijf dagen vier steden. In een toespraak zei prins Willem-Alexander dat er veel is bereikt. Al eerder zei hij dat hij tijdens het bezoek ook de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Brazilië wilde verbeteren. Brazilië is op dit moment een van de weinige landen met een groeiende economie. Het weer. De ANWB waarschuwt voor dichte mist in het hele land, behalve in het zuidoosten. Verder overwegend bewolkt met in het midden en noorden ook opklaringen en mistbanken. Minima tussen 2 graden in het noorden en 6 in het zuiden. Overdag bewolkt met vanuit het zuiden af en toe lichte regen. Het wordt dan 6 graden in het noorden tot 9 in het zuiden. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Ik zei het al, in het hele land met uitzondering van het Zuidoosten... komt vannacht dichte mist voor. Verder een file op de A16, Breda richting Rotterdam... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Dat staat 4 kilometer, dat komt door wegwerkzaamheden. En op de A27, Gorkum richting Breda... tussen Oosterhout-Oost en Oosterhout-Zuid is de afrit dicht door een ongeluk. Naar verwachting is de afrit om 4 uur weer vrij. Dat was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedendag, welkom terug bij Casa Luna. We zijn er nog een uur. Jacob Berveling die is er ook nog. Die schreef het boek Hebben is houden over verzamelen. En We gaan het over verzamelen hebben. En de vraag die wij geformuleerd hebben voor onze luisteraars is... waarom is uw verzameling zo belangrijk voor u? U kunt bellen 0800-1121, 0800-1121. Er wordt al flink gebeld en er wordt ook al flink gemaild... en er wordt ook flink getwitterd. Het is een goede nacht, het is goed onderwerp kennelijk. Um, en uh, even kijken... Mailen kan naar casaluna.ncv.nl en twitteren naar uh, hekje Casaluna. Ik ben ondertussen, ik heb de verkeerde pagina voor hem voor staan, zie ik. Dus ik ben helemaal zenuwachtig op allerlei knopjes aan het drukken nu... zodat het allemaal goed komt. Ik begin maar eens even met de tweet. Uh, want er was om 11 uur vanavond was er al getwitterd door Natasja Schadama. Die, uh, die uh, verzamelt zonnebrilletjes en kroko vintage tassen. Kijk, daar kan me nog wel iets bij voorstellen. En dan heeft iemand er, erover dat hij geen Facebook heeft... En uh, raar dat de definitie zegt niet gebruiken, boeken die je niet leest, films die je niet bekijkt. Nog één keer. Kaasaloene, raar dat de definitie zegt niet gebruiken, boeken die je niet leest, films die je niet bekijkt. Ik ben blij dat jij er nog zit. Janko, ja. wat betekent dit? Uh, nou, het zal inderdaad met die definitie uh, kwestie te maken hebben waar we het over hadden. Uh, um, toen ging het onderaan over die postzegels. Een postzegelverzamelaar die gaat natuurlijk geen postzegel uit zijn album halen om een brief te versturen. Dus het moet zijn functie hebben verloren. Dat, dat, dat is wat ik ermee wilde zeggen. Hmm. Even naar de, wat mailtjes. Ella Prins die schrijft uh, dat Dimitri Verhulst een prachtig verhaal heeft geschreven over verzamelen in de helaasheid der dingen. Dat is een heel mooi boek ook gelezen. Uh, ja, Frank Schreijen, een geweldig onderwerp. Dit heeft mij gebracht tot de volgende conclusie. Aan elke verzamelaar ontbreekt wel iets. Ja, daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Hij is dan ook conferentier, schrijft hij zelf. Goed, eerst maar eens even naar een beller. Martin aan de telefoon. Oh nee, wacht even. Martin? Je ben, oh, ik moet, oh nee, dat zou ik zelf doen. Oh. oh. Oh, Dat gaat lekker. Ik verzamel nu een telefoon. Even kijken. Martin? Meneer Van der Wal? Ja. Meneer Van der Wal. Ja, Martin, dat ga ik zo meteen proberen. Dat ziet er niet helemaal goed uit. Uh, dan uh, ben ik bij u. Uh, verzamelt u iets? Ja, ik verzamel uh, uh, afbeeldingen van het uh, Koningshuis. Ik hoor mijn stem wel terugkomen, kan ik heb de radio uitgezet. De radio uit. Ja, heel soms is, is, er, is er een slechte lijn. Kijk heel even naar de techniek. Uh, kunnen wij iets doen aan de echo? We gaan het proberen. Ja, is het al iets beter? Moet ik moet even wat zeggen. Nee. nee, ik kom dus niet... stel nog steeds terug, maar misschien is dat. Probeer u er niets van aan te trekken. Nee. Uh, nou, ik heb een, uh, ik, ik heb een uh, verzameling aangelegd van afbeeldingen van het uh, Huis van Oranje. Oh, waarom? Uh, omdat het uh, mij ontzettend boeit de geschiedenis van het Koningshuis uh, van ons land. En ik ben dus daar uh, al heel lang mee bezig. Het begon eerst met een aantal <tus> foto's van het défilé. En van paleizen En toen heb ik dat allemaal zo aan de muur gehangen. En dat verwissel ik dan soms ook weer. En uh, nu heb ik standaard de koningen en de, uh, de koninklijke figuren... zo allemaal aan de muur hangen. En ik woon eigenlijk in een soort uh, mini-museum. Uh, oh, komen er wel eens mensen kijken ook? Speciaal nou, voor de dus Heel veel mensen weten dat niet. Maar daarnaast heb ik ook ontzettend veel boeken. En uh, er naast rijtjes en lepeltjes en... Uh, een tante van mij, die deed dat vroeger ook het al. En die correspondeerde ook met andere koningshuizen. En dan had ze een hele lijst aangelegd wie, wie wanneer jarig was. Ja. Van koning Elisabeth tot uh, andere koningen. En uh, nu heb ik eigenlijk ook uh, zo'n soort verzameling. En ik ben uh, vooral geïnteresseerd in de geschiedenis van de koningshuizen onderling. En de familieverbanden, daar heb ik me erg in verdiept. En daar weet ik ook heel veel van onderhand en ook de verjaardagen heeft u die? Uh, heeft ja, of of de verjaardagen niet van? van het Nederlands Koningshuis, maar ook uh, van andere Koningshuizen. Uh, ik correspondeer ook nog met het Engelse Koningshuis al een tijd lang. En daar schrijf ik brieven naartoe en dan krijg ik ook altijd antwoord van de, uh, van de kroonprins van Engeland. Echt en, waar? Prins Charles schrijft ja, terug? Schrijft hij zelf terug? Ja, ik heb dus uh, sinds het huwelijk met Krantin uh, Charles uh, en uh, uh, prinses Camille, moet ik dan wel zeggen, want ik weet niet precies hoe ze heet, Duchess of Cornwall geloof ik, is ze geworden, uh, heb ik geschreven over niet alleen uh, met verjaardag en met, uh, ik weet wanneer hij jarig is, 14 november, ik heb nu pas weer een kaart gestuurd, maar ook over persoonlijke kwesties heb ik geschreven en dingen die mij erg interesseren. En daar wordt ook op ingegaan in de brieven. Echt waar? Maar zou dat niet een secretaris zijn die dat doet? Ja, het is natuurlijk de secretaris. Maar er wordt wel aangegeven als ik op bepaalde dingen, kwesties, politiek kwesties, inga. daar wordt er wel ook op geantwoord. Het Nederlands Koningshuis heeft me ook heel vaak bedanktjes gestuurd. En één keer ben ik, uh, dat was heel mooi, in de gelegenheid geweest... om de Koninklijke die bij het Loo allemaal een hand te geven. Dat was puur toeval. Oh, die waren aan het wandelen? Nee, het is helemaal zo. Eenmaal koningsgezind, altijd koningsgezind. Toen werd er een kindje van um, Prins Floris en Prinses Heine meegedoopt. En toen heb ik vijf uur weer achter een dranghek gestaan. En toen stopte er een auto met de kroonprins en de Maxima uh, voor mijn neus. En toen riep ik heel hard: Willem, Alexander, geef mijn hand. En toen zette hij die prinses Alexia voor de pers. In. En toen liep hij met het kind naar mij toe. En toen schudde hij mijn hand en zei: Hoe gaat het met u? En toen wees die op prinses Maxima en die liep om de auto heen. Die gaf me ook zomaar een hand. Echt? En later in het loo uh, kwam de koningin zomaar op me aflopen met prinses Margriet. En die gaf me zomaar een hand. Nah. Nou, daar was ik echt helemaal uh, confus van. Dat, hoe kan dat nou? Ja, dat weet ik ook niet. Dus dat, uh, ik ben nu 58 en ik heb dus echt al 30 jaar op een drang heeft gestaan. is me nooit overkomen. En ik heb zelfs een keer een hele unieke ontmoeting gehad met... Uh, Um, de ex-man van prinses Irene die ik op straat tegenkwam... die een hotel in Utrecht zocht waar ik woon. En ik spreek dus Spaans en Italiaans. En hij ook. En toen heb ik hem naar Hotel Karel Vijfde gebracht... en toen gaf hij me zomaar een uh, kopje thee in het hotel. <laughs> Wat geweldig. Ja, en toen... En dan vertelde ik dus dat ik niet zoveel tijd meer had, want ik moest doorlopen. En toen gaf hij het paspoort aan de balie. En, maar ja, dat is dus echt heel erg uniek. Want als ik die taal niet had gesproken, had ik daar dus de kans niet voor gehad. Dus, dus, dus u zegt tegen zo'n prins van, ja, sorry, ik heb nu echt geen tijd meer. Nee, het was zo. Ik kwam op straat tegen en hij was verdwaald. En hij zei dat hij hotel Kaal de Ja, dat snap ik wel. Maar je zegt toch niet tegen een prins, ik heb geen tijd meer. Dan, dan nee, je maar ik uit bescheidenheid Toen dacht ik van, nou, hij weet het hotel nu wel. En nu wilde ik doorfietsen en zei, mag ik u iets drinken aanbieden? Nou, nou daar was ik zo in de war van. Dus zette ik mijn fiets op slot en toen heeft hij me iets aan, in de bar aangeboden... en toen heb ik hem een hand gegeven en toen zeg ik... Uh, hij heeft mij verteld dat hij in, in de tijd dat hij dus uh, in Nederland was... altijd welkom was bij de koningin om me uh, nog eens een keertje uh, te vertellen hoe het met hem ging... Maar dat is natuurlijk heel uniek, want dat komt natuurlijk nooit voor. En ik denk dat het ook niet meer voorkomt dat ik zelfs zo mijn hand kan geven. En zijn niet volgende ik ga keer het elke jaar naar Prinsjesdag. Goh, maar even nog naar de verzameling. Want waarom, waarom is die verzameling op zich ook belangrijk? Nou, de verzameling is heel erg belangrijk... omdat ik een uh, binding voel met het, uh, met het Koningshuis en met geschiedenis. En uh, het is eigenlijk een, een hobby die gewoon voortduurt. Ik heb ook ontzettend veel boeken over koning Wilhelmina gelezen... En ik leg elk jaar eh, op 31 augustus bloemen neer... bij het monument in het, het Park. En uh, het is eigenlijk een soort... Uh, uh, hoe noem je dat? verering voor... Uh, ja, zo moet je de het ongeveer het zien. Het dat iemand anders die voetbalplaatjes verzamelt... of naar voetballen gaat of andere hobby's heeft. Is dat een hobby voor mij? En iedere keer als ik in een boekhandel kom... dan zit ik ook op de planken te kijken... of de boeken over het Koningshuis staan... Rommelmarkt dan ga ik af voor lepeltjes en vaasjes ja. en dat soort dingen. Je bent er maar druk maar... mee, meneer Van der Wal. Ik, ik wil u graag... Het, het is hartstikke leuk om naar u te luisteren... maar er zijn heel veel bellers vanavond. Dus dat ik, begrijp ik. Ik wil het graag afronden als u het goed vindt. Ja. En uh, ik wil u zeer bedanken voor het bellen. Mooie verhalen. Succes met uw programma. Dank u wel. Jacco, ja, dit, dit was wel... Ik bedoel, die verzameling is leuk, maar die contacten zijn natuurlijk nog veel leuker. Lijkt mij. Ja, dit klonk als een uh, verzamelaar die uh, ook uh, nou echt inhoudelijk geïnteresseerd is. En, uh, ja, dit is geen jager, dit is dit, een uh, nee, inhoudelijk verzamelaar. Nee, dit, dit is eigenlijk me meer iemand die uh, echt gepassioneerd uh, in de materie duikt. Ja. En, uh, Mooi. Zijn boeken ook echt leest over het Koningshuis. Overigens, de genen, de genen zeg ik, want het zijn er twee met de mooiste verzamelingen, en dat gaan wij dan bepalen, of eigenlijk ga jij mm -hmm. ja dat bepalen, uh, die krijgen een boek, hè? Ja, dat is van jou. Ja. Je, hebt ja. er, je hebt er twee om weg te geven. Ja. Waar ga je op letten? Uh, originaliteit, het lijkt me het mooiste. Ja. Oh, Oké, okay. op originaliteit. Dus, dus de mensen die bellen of mailen uh, met een, een mooie verzameling... die maken kans op dat boek houden van Jaco Berveling. Even kijken... Oh ja, ik wil even... Oh nee, nog één ander ding moet ik zeggen. Want wat wel leuk zou zijn, als u een foto heeft... van een bepaald aspect van de verzameling... misschien wel de hele verzameling, als het iets kleins is... de hele verzameling bij elkaar, een hele stapel... Uh, uh, weet ik veel, nou, weer die lucifersdoosjes. doosjes. Maak er een foto van, zet hem op Facebook op onze tijdlijn. Dat kan, geloof ik. Technisch ben ik niet zo goed onderlegd, maar... gaan we wel kijken dan straks. Um, en daar heeft mevrouw uh, Gijsbertsen heeft uh, gemaild. En die heeft een verzameling oude geluiden. Mevrouw Gijsbertsen ik wil u eigenlijk vragen... om ons te bellen, als dat kan. Want dan kunt u misschien wat van die oude geluiden laten horen. En dat kan dus naar 0800-1121. 0800-1121. Als u niet meer gaat bellen, dan ga ik zo nog even doorlezen. Maar um, ik hoop dat u even kunt bellen. Goed. Um, oude geluiden. Dan gaan we nu naar de telefoon, naar Martin. Martin. Ik uh, zal wat foto's sturen, want ik verzamel oude camera's. oh, En oude verrekijkers, Maar ook nog landschappen, schilderijen. Dus. En ik zit hier op Zolder tussen honderden oude camera's. En ik heb geen meter meer over, geen stukje muur meer om schilderij op te hangen. Dus ik ben tamelijk extreem, denk ik, als verzamelaar. Ja, want hoeveel zijn het er in totaal? Dat weet ik niet. Oh. Ik uh, heb honderden camera's. Ik verzamel oude Duitse camera's van de merken Exacta, Robot, uh, Pentacon, Zeiss Icon... Maar ik verzamel ook bijvoorbeeld uh, oude flitscamera's, dus uit flitskasten. En verrekijkers heb ik een paar honderd. Die heb ik nu redelijk goed geïnventariseerd, op kaart gezet. En dat zijn er een paar honderd, waarvan sommige wel tien kilo wegen. Een verrekijker groot, van tien kilo? En militaire kijkers. Jeetje. En, dus dat is uh, wel extreem, denk ik. Hoeveel ruimte neemt het in beslag? Uh, een hele etage en uh, eigenlijk in mijn hele huis hangen overal schilderijen. Ook van foto's foto te stellen? Te... Nee, nee, dat oh. zijn dus landschapsschilderijen, Hollandse landschappen. Oké. Okay. beetje Haagse schoolachtig, maar dan goedkoper. En ben je een jager of ben je een inhoudelijk verzamelaar? Ik ben een combinatie en dat uh, heb, daar heb ik ook nagedacht. Want Het is echt jachtinstinct, dat is bij mij het belangrijkste. Ik had zondag nog een beurs en dan ga ik echt met een uh, noodgang langs al die tafeltjes. Echt tientallen tafels met, vol met camera's. En dan heb ik dus een aantal uh, beelden voor ogen... die moeten samenvallen met wat ik, uh, wat ik zoek. Dus, hè. En dat is het spannende. Dus het geeft een enorme kick om wat te vinden. Dus ik uh, kan ook iets zeggen van dat er endorfine moeten meespelen. Dus het geeft ook een geluksmoment... Ik noem het ook een stukje egostreling. Je geeft jezelf toch ook vaak voor een flink bedrag dan eigenlijk iets cadeau. Soms schaam ik me er ook wel een beetje over. Als je de armoede van anderen ziet. En dit gaat dus allemaal natuurlijk uit uh, wat je teveel hebt. Maar ik ken wel even verzamelaars die zo extreem zijn... dat het ook ten koste gaat van uh, het gezinsbudget. Ja, Heb je een gezin? En, uh, nee, die zijn groot. Uh, mijn kinderen komen niet tekort. Die zijn uh, volwassen. Oké. Okay. Ik ben zelf uh, gepensioneerd. Maar ik heb bijvoorbeeld ook uh, van mijn werk uh, honderden dossiers bewaard. Uh, dat is ook een gevoel van uh, niet kunnen weggooien wat van waarde is. Maar wij, wij, wij wat gaan... anderen wel zouden weggooien. Waar, waar gaan die dossiers over? Wat was het voor werk? Dat, ik was beleidsmedewerker op een ministerie. Dus dat ging over uh, beleid en uh, de onderwerpen die ik behandeld heb in tientallen jaren. Maar wat moet je daar nou mee? Nou, ik publiceer regelmatig dus. Ik uh, kan erop terugvallen. Laatst heeft iemand een uh, proefschrift afgeleverd... ook met hulp van de documenten die ik bewaard had. Het uh, dus heeft ook wel nut. Ik, ik haal even de deskundige erbij hier aan tafel, mm -hmm. Jacco. Want jij zei, je moet je wel beperken als uh, verzamelaar. Maar dat doet deze Martin helemaal niet, hè? Die, die verzamelt alles, zo te horen. Nou ja, dat, dat, dat moeten we hem zo nog even vragen. Maar um, in ieder geval begrijp ik dat het om een beperkt aantal collecties gaat. Uh, schilderijen en, en fototoestellen. En, Verrekijkers. En, en verrekentosjes. Ja, dus die het toch wel uit zo te horen. Is er ja, nog ja. meer, Martin? Uh, nou, het meest ziekelijke wat men tegen mij zegt... is dat ik ook weinig kan weggooien. Bijvoorbeeld kranten die ik niet gelezen heb. En dat stapelt zich ook wel op. Mm -hmm. Dus dat is wat minder gezond. Uh, het heeft een verslavend... Uh, verslavend aspect ook hoor, dat herken uh, ik. Dan zeg je het nog heel voorzichtig, hè? ben je niet gewoon dat... hartstikke verslaafd? Uh, tamelijk ja, het zou... ik kan me niet voorstellen om zonder een verzameling te leven. Maar het is natuurlijk, als je denkt aan oorlog of uh, noodzaak, dan moet het ook kunnen. Want het blijft toch een soort van luxe. Ik heb wel een uh, aspect wat uh, nog niet benoemd is. Dat is dat door te verzamelen kom je ook aan vriendschappen. Oh. Ik, uh, ik heb voor die verschillende verzamelingen verschillende internationale uh, gezelschappen, verenigingen van verzamelaars. En die kom je dan regelmatig tegen op conferenties. Tot in Amerika gebeurt dat. En dan ben je helemaal gelijk. Dus dan geldt de status juist niet. Dan uh, praat je even makkelijk met een miljonair als met een, uh, een arme verzamelaar. Ja, ja, ja. En ik ben zelfs erfgenaam geworden van een medeverzamelaar die geen. ...erfgenamen uh, had. En die gaat eerder dood uh, dan jij? Uh, die uh, had kanker gehad. En oh. we hebben met zes verzamelaars... ...zijn wij door hem als uh, gezamenlijke... ...erfgenamen benoemd. Oh, hebben, oh, hij is al de overleden. Hij is overleden. Hebben noemen. de verzameling verdeeld. Oké. Okay. Jeetje joh. Dus dat zijn toch mooie momenten die... Uh, ...onverwacht opdoemen. Ja. Uh, zijn er mensen die jou echt helemaal van gek verklaren? Of valt het nog wel mee? Nou, meer voor die uh, stapels kranten, Niet voor het uh, overig, denk ik. En ik hoop uh, nog een keer ooit zo goed de bol op orde te krijgen... dat ik toch ook wat rondleidingen kan geven... en uh, ontvangsten met medeverzamelaars met een glas wijn erbij... om toch ook van het bezit te gaan genieten. Want mm -hmm. de jacht is natuurlijk leuk... maar het bezit is natuurlijk toch ook mm -hmm. wel waar, uh, waar je van moet genieten. Ja. ja. Als ik mag vragen, meneer. Uh, uh, wat, wat vindt u vrouw ervan? Ik dat u dat heeft, een uh, gezin. Uh... Nou, ik heb een vriendin. Ik, ja. uh, tijdens mijn huwelijk uh, heb ik de, uh, de verslaving een beetje in tam, in dwang kunnen houden. Ja, ja. Uh, in de jaren dat ik uh, geen relatie had, kon ik daar natuurlijk alle aandacht en ook geld aan besteden. Ah, ja, ja. Dus ik zie een uh, balans ook wel. Ik zie tamelijk veel uh, slechte huwelijken, denk ik, bij verzamelaars. Ja. Dat daar een balans uh, zoek is tussen aandacht voor je hobby en voor je relatie. Ja. ja. Dus dat is een gevaar, denk ik. Ja, precies, want sommigen die, uh, beschouwen inderdaad hun collectie eigenlijk ook als een extra gezinslid, hè? Dat is uh, eigenlijk haast gelijkwaardig. Dat je hebt, je ja, hebt, je als je samen uh, onder uh, het bed ligt, dan is er iets echt mis. Ja, ja precies. Maar zover is het bij u nog niet, uh, geloof ik, hè? Nee, nee, absoluut. Nee, dat nee, is, uh, nee. De slaapkamer is uh, schoon, behalve dus, kijk aan. Ja, mooi. En, mooi. en uh, heeft u het eerste uur gehoord, toevallig, het gesprek? Ja, ja. En die, die, die, die seksuele uh, link die gelegd werd door Freud al, een soort compensatie? Uh, nou, dus wel een ego herken ik. Uh, het seksuele niet. Ik kan me ook geen compensatie voorstellen, want daar heb ik genoeg andere hobby's voor. In de sport met name. Uh, ik ben wel erfelijk belast, want mijn vader had een hele grote vlinderverzameling. Oh, is die er nog? Dus, uh, die verzameling is verdeeld onder musea en uh, andere verzamelaars. Okay. En de kinderen. Tot slot nog even, wat is de meest dierbare verzameling? Zijn er toch die foto's toestellen? Uh, ja, er zitten een paar oude camera's bij die van mijn vader geweest en Daar is het ook mee begonnen. Okay. Dus er is een emotioneel beginmoment geweest. Dat oh. lijkt me belangrijk. Ja. Ook met die schilderijen, want het was ook, uh, mijn vader was ook schilder, kunstschilder. Dus uh, om die te bewaren, zo is het eigenlijk begonnen. Oké. Okay. Dankjewel voor het bellen. Graag gedaan. En heel veel succes met alle verzamelingen. Bedankt. Ja, en veel ja. plezier nog. Dankjewel hè. Ja. Doeg. Dag. Even een mailtje van Harry de Boer. Die schrijft, op een goede dag benaderde iemand mij... en vroeg of ik mijn platenverzameling niet wilde wegdoen. Ik heb daar een maand over nagedacht... en besloot het hele universum weg te doen. Nog even, en ik heb niets meer in huis... en ik voel me daar bijzonder blij mee. De verzameling was jazz. Vriendelijke groet, Harry de Boer. Even kijken of er nog wat nieuws getwitterd is... Mijn verzameling mooie geluksmomentjes is belangrijk en dierbaar voor me. Het houdt me strijdbaar op weg naar... Die komt van Leonie, filosofie. Uh, op weg naar genezing, sorry, dat staat er nog achter. Um, dan nog één mailtje en dan weer even de volgende beller. Ik weet niet of het die mevrouw Annie Gijsbertsen... Ik zeg nog maar even, als u met die oude geluiden uh, ons kunt bellen... zou dat mooi zijn... En dan hebben we hier nog sinds 1987... ik boeken en tijdschriften over Marilyn Monroe. Ik lees ze altijd, alleen in het Nederlands en Engels of Duits. Frans gaat wat lastiger, maar het gaat vooral om de foto's. Dat snap ik, ja. Er duiken nog steeds nieuwe foto's op. Ik geef er niet heel veel geld aan uit, maar vind het wel leuk... als ik weer iets nieuws tegenkom. In 1987 was het 25 jaar na haar dood en nu dus 50. En de films die zijn natuurlijk ook mooi. Ze was trouwens al lang dood voordat ik was geboren... maar ik blijf fan Jeroen Danen uit Roosendaal. Gebeurt dat vaak dat één persoon ook uh, verzameld wordt? Ja, je hebt natuurlijk uh, ja, uh, uh, popidolen. Uh, alles willen hebben van Elvis Presley en uh, filmsterren. Dat zijn inderdaad wel, uh, wel klassieke verzamelitems. Uh, items. Uh, ja. Ja, we gaan eens even luisteren naar wat Bart verzamelt. Bart, goedenacht. Hoi, goeiedag. Hallo. Wat, wat verzamel jij? Nou, ik uh, ben een vervriend uh, verzamelaar van flamingo-cd's. Sowieso zo, zo, uh, de hele flamingo-muziek uh, spreekt mij al jaren aan. Heb je wat bij de hand toevallig? Nee, dat uh, werd me gevraagd. Ik ben niet uh, op de locatie waar ik uh, de cd's heb. Uh, ah, okay. Maar het is gewoon een passie uit mijn jeugd. Ik ben 43 en uh, het is vanaf mijn uh, 19e jaar is dat opgebloeid. Ik heb, uh, een korte tijd flamenco-gitaar uh, gestudeerd, uh, ja. vijf jaar. En uh, het uh, pakte me gewoon, uh, en ik, tot, tot, tot heden aan toe. Ik, ik luister er uh, regelmatig wat naar. En dans je er ook op? Nee, nee het is puur de, de gitaarmuziek. Het is, uh, de dans hoort er absoluut bij, de dans is, uh, maar eigenlijk is de zang het belangrijkste. Uh, dan de, uh, de dans en dan eigenlijk pas de gitaar eigenlijk in. Uh, de, of de muziek uh, denk ik. Mm. Maar het is, het is, uh, ik ben echt puur Hollands. Maar uh, ik ben uh, veel in Andalusië geweest. Uh, ik weet ook waar het vandaan komt. Wa waardoor ik er van hou. Uh, ik heb oude uh, uh, film uh, achter gezien van mijn vierde jaar. En dan, uh, wat wat was zeg in, je wat, dat is met, met mijn ouder? Een Bart Bart, Bart Bart Bart. Dat, ik, ja? dat, ik verstond het niet goed. Kun je nog één keer zeggen? Jij hebt vanaf je vierde jaar... Uh, was ik op vakantie met mijn ouders. Ja? Uh, in, in, in Spanje. En daar dus zat ik al te klappen op flamengo-muziek. En daardoor... Uh, heb ik, denk ik... Uh, uh, die muziek gehoord. En, en op, op een of andere manier... heb ik dat verwerkt... Uh, op, op latere momenten. Dat die muziek me pakte... En, uh, ik woon in Amsterdam en de Flamengo kwam ook een beetje uh, in Amsterdam op uh, toen ik 19, 20 jaar was. Uh, kleine cafeetjes waar, waar het gebeurde. En uh, nou, dat, dat pakte me. En uh, tot, tot heden aan toe. Ik, vond het, uh, ja, ik vind het een hele interessante materie, vooral de en uh, Ik wil ook wel een paar namen noemen van uh, belangrijke gitaristen, maar dat spreekt voor zich, uh, denk ik. Nee, nee, nee, doe maar even. Nou, bijvoorbeeld uh, Tomatito Tito uh, is een hele grote gitarist. Die heeft altijd Cameroon de la Isla. Uh, een van de grootste <kijkt> flamenco-zangers uh, uh, altijd begeleid. Je, en, moet, je uh, moet even, even, even langzaam... Bart, even, even... En... Bart, je ja? hoort mij steeds niet, hè? Een beetje langzaam praten als je wil. Dan kunnen we even kijken of we iets hebben van die muziek. Oké. Okay. Dus wie noemde je nou? Uh, in de eerste instantie Tomatito. Tito... En die begeleiden uh, Camarón de la Isla, dat was de grote volkszanger in, uh, in Spanje. En Paco de Lucia, de, de grootmeester, zeg oh, maar. Paco de Lucia, ja, die ken ik. Ja, precies. En jullie gaan er nu wat van laten horen? Ja, nou, dat hoop ik ja. We, we zijn aan het zoeken, maar. Uh, Oké. Okay. Da daarom moet, moet je misschien nog even eentje noemen. Ik weet niet. Nou, dat. De... Er, er zijn er meerdere, ook uh, Charano Nunez, uh, die uh, ook in, in, in New York, in, in Amerika heeft die vuurvoren uh, gemaakt en uh, is weer teruggekomen. En, uh, maar ook grootmeesters als uh, die <laughs> veel om mijn misschien waren, uh, uh, uh, Pepa Oké. Okay. Ik ken ook een Nederlandse gitarist, Erik van ja, ja. Morel. Ja, misschien absoluut. Daar wilde ik ook nog verwijzen. Erik van morel Ja, absoluut. Oh, oh we hebben tomatito Tito gevonden. Nou. Dat was ook wel de leukste. Die gaan we zo doen. Maar ik wil nog één vraag aan jou stellen. Hoeveel, hoeveel cd's ongeveer? Nou, ik denk dat het, dat het een, uh, tussen de 100 en 200 zijn. En uh, dat is misschien niet een aantal wat veel is, wat ik in de jaren verzameld heb. Maar er zijn natuurlijk niet heel veel cd's. Uh, op, op Flamengo gebied uh, uitgekomen. Dus ik heb het gewoon in de jaren heb ik het verzameld. Ja. En uh, ja, er komen misschien maar uh, op jaarbasis misschien tien of twaalf cd's uit uh, die oh. echt de moeite waard zijn. Dus elk, elk jaar proberen we wat erbij uh, te krijgen. Oké, okay, uh, blijf nog heel even aan de telefoon. Bart, ken je dit? Is goed. Ken je dit? Ja. Ken je het? Ja. Stomatito, hè? Vind je het wat? Ja, ik denk dat het voor zichzelf spreekt. Goed, dan laten wij dit voor zichzelf spreken en dan dank ik jou voor het bellen. Is goed. Dag. Veel succes, dag. Dank je wel. Facilona was dit van Thomas Tito. Um, ik zie in de mailbox Marja Route met een mailtje ooit uh, gegrepen door de boeken van Wilden Hollander. Nu heb ik ze allemaal, zelfs een kopie van een manuscript. Tweemaal de boerderij in Frankrijk bezocht en personages uit de boeken ontmoet. Op een boekenmarkt haal ik ze er ook zo uit, heel bijzonder. Nu heb ik wat boeken extra voor uh, degene die ze zoeken. Dit alles om te zorgen dat ze niet vergeten wordt. Mooie uitzending. Goed, Marja. Aan de telefoon heb ik nu meneer Perkin. Klopt dat, meneer Perkin? Ja. Hallo. Hallo. Uh, u verzamelt ook iets, hè? Ja, ik verzamel materialen om te verwerken in driedimensionale schilderijen. Oké. Okay. Dus niet om aan de, op de grond te liggen om aan de muur te hangen. Ik ben nu in voorbereiding bijvoorbeeld met twee objecten. Eén object betreft de wegwerpmaatschappij. Dus allerlei dingen die eigenlijk best bruikbaar zijn. Ik geef maar een voorbeeld uh, mobiele telefoontjes en zo, die dan weer door een verbeterde versie moeten worden opgevolgd. Uh, en dan ja, vervolgens verdwijnen er in een container. Uh, een, uh, ja, een fototoestelletje wat vervolgens weer uh, door het betere exemplaar vervangen wordt denkt je maar aan dat soort dingen, een koffiebekertje, een pesse koffiebekertje wat om één keer gebruikt wordt. Van die pesse koffielepeltjes die dan na één keer gebruikt weer weggegooid worden in de maatschappij. Het is gewoon de wegwerpmaatschappij, maar dan op het gebied van een misschien. En, en wat maakt u daarvan vervolgens? Nou, dan maak ik een, op boord een linnen, maak ik daar een object van, van, van de ik. Al die, die wegwerpartikelen die wel met elkaar, met uh, in die zin gemeen hebben, dat het consumptie wegwerpartikelen zijn. De mensen zeggen, nou ja, dat is in minimum moderne meer van mij niet genoeg. Hup, weg daarmee. Ja, en, uh, en, en verkoopt u dat ook weer of, of houdt u dat? Be nou, ga, u in de eerste instantie verzamel ik het. Ik wil namelijk een. Uh, en daar ben ik pas misschien over twee maanden meer klaar. Het bouwen van een, het, het oprichten van een atelier, waar ik en mijn eigen werk in hang. Het atelier wil ik ook beschikbaar stellen voor beginnende kunstenaars die zich bezighouden met maatschappelijk relevante kunst. Hè, dus met dingen die actueel zijn. Ik geef maar een tweede voorbeeld van een onderwerp waarmee ik bezig ben. Dat is de financiële economische crisis. Op, Mensen... op welke manier? Nou, mensen die uitgestoten worden uit het arbeidsproces. Heel, ik, ik zal het proberen te omschrijven. Het dus is een doek van 90 centimeter bij 75 centimeter. Heel, dan komen daar in de hoeken komen grote bankbouilletten, die ik hier, en, en de logos van de grote wereldbanken. Dat gaan allemaal met pijlen en zo gaat er geld, geldstromen naartoe. Daar plak ik dus die, die bouilletten op. En dan ergens centraal komt te staan een boeldozer, een chauffeur. En dan daaromheen, om die chauffeur heen, zie je dan locaties in hout en andere materialen van een ziekenhuisje, een school, een kantoortje, een, uh, een industriegebied. Hè, waar al die mensen uitgedreven worden, in feite dat ze ontslagen worden, en dan richting chauffeur geduwd worden, die de chauffeur gaat dan richting container. Ja, even, ik wil even naar Jacco hier aan tafel, want hij heeft een boek opengeslagen op een bladzijde. Dus ja, waarschijnlijk... ja, ja. Nee, ik ben inderdaad heel benieuwd of meneer zich ook door uh, kunstenaars laat inspireren. Want er zijn er natuurlijk een aantal uh, uh, redelijk bekende Jozef Cornell en Nee hoor, ik, bedoel, het is, uh, puur, Spuri, ik ben die, puur autodidact. Ja, ja, ja. Maar, ja, maar zijn... dan kun je nog wel laten inspireren, toch? Ja, ja. Ik heb me laten inspireren door mijn eigen inspiratie. <laughs> en door mijn eigen, ja, door mijn eigen betrokkenheid, wat ik om me heen zie gebeuren. En, maar Jacco, zijn er veel kunstenaars die dan ook met oude materialen werken? Uh, ja, er zijn er een aantal, uh, waaronder die, die Jozef Cor uh, Cornell... die uh, uh, heel beroemd zijn geworden met zijn uh, met, met dozen, boxes... En die, die struinde inderdaad ook uh, ja, robbelmarkten af of dingen die hij op straat vond en die, die nam hij die mee naar huis en daar maakte hij dan een soort collages van. Ja. Die stopte hij in een soort kijkdozen en uh, daar is hij heel bekend mee geworden. Maar ben je ook een verzamelaar als je vervolgens die kunst weer verkoopt? Want dan ben je, je spulletjes weer kwijt. Dan ben je eigenlijk, ja... Nou, ik ben helemaal niet geïnteresseerd in feite in, in, in verkoop. In ieder geval ik ben ik gewoon geïnteresseerd in het maken. En als iemand zegt, goh, ik vind dat mooi, ik wil het graag hebben. Uh, nou ja, dan kan je daar gewoon voorhand voor betalen om die atelier in stand te houden. Uh, maar ik ben in wezen niet echt geïnteresseerd in verkopen om daar winst op te maken. Nee, begrijp ik. Ik dank u wel voor het bellen, meneer Pekin. Dus als er mensen zijn die daar iets, iets mee hebben, zeggen, wat lijkt me een leuk idee. Mogen ze dan contact met u opnemen en u met mij. Dan sturen wij het mailtje door. Doen wij. Dank, dank u wel. Dat vind ik al heel fijn. Oké. Okay. Bedankt. Goeienacht. Dag hoor. Dag. Meneer De Wit. Ja, goedenacht. Ook, ja. ook een kunstenaar. Eh, correct, ja. <laughs> ja, dat klopt. <laughs> ik bel ook wel inderdaad vaker. En ik vond het ook wel leuk om de vorige inderdaad te horen. Ja. Uh, die was dan ook eigenlijk precies hetzelfde aan het doen wat ik dan doe. In die zin, uh, materiaal voor, uh, voor je kunstwerk. En ik verzamel uh, kleuren uh, in de tube... En dan het liefst uh, zuivere kleuren die ook nog uh, lijnolie bevatten. En dan zou je zeggen van god die kan je gewoon in de winkel kopen. Uh, maar dat is niet zo. Uh, heel veel tubes zijn uh, uit de markt gehaald. Omdat uh, het natuurlijk allemaal milieuwetgeving is. Dus om bij je vraag te komen was eigenlijk van waarom is je verzameling belangrijk. Is omdat ik daarmee mijn, uh, eigenlijk mijn beroep nog kan uitoefenen. Ik ben fijn schilder. En zonder uh, ja, zuivere kleuren, uh, ja, ik ben dat gewend van, uh, uh, van vroeger uit eigenlijk. Schilder, mijn moeder schilderde ook. En als je eenmaal weet wat een, een goede kleur is, dan, en hij is er niet meer, dan ga je er echt naar op zoek. Dus... En waar wat vind dan je die Wat dan ook wel weer lastig is, want waar... sommige verf die, uh, droogt in, hè, in de tube. Dus je moet hem ook eigenlijk... Wat die meneer ook in de studio zei... het gebruik van je verzameling is bij mij eigenlijk wel heel belangrijk. Ik wil juist mijn tubes wel in bepaalde mate gebruiken. Ja, dus dan ben je eigenlijk geen verzamelaar. Toch, Volgens de definitie... even, Meneer de Wit, wacht even. Even Jack Nee, als je naar definities van verzameling kijkt... dan zou dit er niet helemaal onder vallen. Want ja, het is natuurlijk een nuttige bezigheid... maar meneer wil er ook echt iets mee doen. En uiteindelijk verdwijnt die collectie Overigens heb ik... Kan ik me dat nog beter voorstellen dan dat je er niks mee doet? Dat je er wat nuttigs mee doet. ja. Want waar haalt u ze dan vandaan, meneer De Wit? Uh, ja, op, op, op een rommelmarkt, inderdaad. En, uh, ik ga wel eens in België, kijk ik op een, op een oude markt. Of als je een, een oude schilderdoos van iemand of je hoort dat iemand uh, geschilderd heeft. Ik vraag alles door bij wat oudere mensen of ze wel eens verf hebben liggen wat ze niet gebruiken. Um, dan heb ik ook een heleboel tubus niet nodig hoor. Het gaat echt om bepaalde blauwe en, en, en ja, voornamelijk de primaire kleuren rood, blauw en geel. En, en, die, uh, en ja, in die zin, inderdaad, het, het gebruik is dan inderdaad wel uh, iets waardoor het misschien geen verzameling is, maar aan de andere kant, uh, ja, hoe zeg je dat? Um, ja, het is meer dan vergaren, zou je dan moeten zeggen. Het vergaren ja, ja. van tubus, ja. Nou goed, het zijn dingen, uh, Ja, net zoals whisky, hè? dat doe je ook niet, uh, als je dat verzamelt, drink je dat ook niet. Soms ben ik wel eens geneigd om de tubes, schoon uh, ben ik zo blij dat ik hem heb, <lacht> maar ik gebruik zo weinig verf. Dus de, eigenlijk als ik, uh, kan ik ook wel zeggen dat op een bepaalde manier, als ik één tube heb, dat ik daar wel uh, de komende jaren mee uh, vooruit kan. Omdat ik ook wel een beetje, de te, uh, er is wel een, een manier om de, de oude tube een beetje weer up te graden naar... Uh, dat die wat zachter wordt, die verf weer. We gaan hem weer opnieuw een beetje gebruiken. En wat schildert u? Want u bent fijn schilder, begrijp ik. Zou u? Ja, fijn schilder van... Ja, um, um, ja goed. Van, van alles. Landschappen. Maar ook... Uh, uh, Fantasieën. Uh. Dus, maar wel, wel realistisch en, en dan... Uh, Realistische fantasie. Het is zo belangrijk dat die kleuren ook weer zo zuiver zijn. Ja. Want kijk, een, een Van Bruinen bijvoorbeeld, dat, dat, dat koop ik niet. Dat, een bruin kan een beetje een schilder zelf wel maken. Maar bijvoorbeeld een, een, een napels schild, dat koop ik wel met lijnolie, omdat Napelschil, er zit een pigment in... wat al niet meer uh, eigenlijk op de markt mag, uh, omdat het giftig is. Oh? En dat is op zich wel heel goed hoor... dat bepaalde pigmenten misschien wat minder voorradig zijn... omdat we natuurlijk heel veel in het milieu belanden. Maar aan de andere kant, ja, ik weet nou helemaal hoe mooi soms... Uh, bijvoorbeeld in Napelschil zit een cadmiumgeel als basis. En als je het echt deed en ziet hoe dat indroogt... en hoe zuiver een kleur blijft staan... Dan, uh, wat ik zeg, dan is het echt de moeite van yeah. het verzamelen waard, omdat het gewoon. Uh, um ...in moderne tubus de kleuren wat vlakker uh, erin zitten, zo gezegd. Dus dan heb je ja. te maken met uh, vervangende pigmenten van die giftige. Ik begrijp met de, de, de, wel even, even één ding, want, het spreekt het, want, want uh, t, als het over verzamelen gaat... ...passie was belangrijk, dat ja, zit er wel ja, ja, in. Dat, in dat, dat hoor ik wel, ja, ja, ja dat, uh, dat heeft meneer wel. Ja. En uh, ja. we hadden het over boeken die we gingen weggeven. Nou, ik vind dit al die heb ik nog, Oh, nog dat is al? Eerder. Ja, dit vind ik wel een mooie... Uh, oh, nou, hoort u dat? Op, uh, zo, zo, zo origineel heb ik hem nog uh, een Ik dat er niet te veel mooier uh, nog namen komen. Dan sta ik op de, op de lijst. Dus. Nou, dat lijkt me leuk, boek. Dan gaat het nu om jou. Ja. Ja. Nou, meneer de Witt, u uh, krijgt voor deze verzameling een boek dus. Wilt u even aan de lijn nou, blijven? Leuk. Wilt u even aan de ja, telefoon blijven? Dank. Dan, dan, ja. dan, dan schrijven we even uw uh, adres op. Ja, dank. En zet er een handtekening dan in. Hè? Ja, dat uh, ja, zullen we doen. Ja. Dan is het een verzamelobject. Oh, nou, see. hartstikke leuk. leuk. bedankt. Bedankt voor het bellen. Hè. Heel veel succes met het verzamelen ja. van de kleuren en het schilderen vervolgens. Oké, okay, blijf ik even hangen. Oké, okay, dag. Jo. Ik uh, kijk even naar de tweets. En er is iemand die, uh, die schrijft... Uh, ik hoor net uh, een fan van Wilden Hollander. Heeft zij ook op zoek naar mezelf over? Ik wil het zo graag aan mijn moeder geven. Die mevrouw van Wilden Hollander, dat was uh, Marja Route. Uh, en die had wat boeken over. Dus misschien wel deze ook. Dat zou mooi zijn. Even kijken. Flevo Leven is dat. Um, en die schrijft nog een tweet trouwens. Zelf heb ik ook al haar boeken. Heb vorige maand de boerderij bezocht. Mooie ervaring. Ik verzamel verder mooie momenten in... Oh, die, die tweet gaat door. Maar hoe doe je dat nou? Oh, oh wacht, wacht. In de vorm van... De volgende. In de vorm van foto's. Knipsels, quotes. Geen enorme hoeveelheden. Hoewel duizenden foto's. Dat wel. Goed. Um, dus, nog één keer... Uh, Marja, als jij dat boek over hebt... en dan weet ik al niet meer hoe het heet... op zoek naar mezelf... dan is Flevo Leven daar heel erg in geïnteresseerd. En Flevo Leven moet dan maar even mailen of zo naar ons... zodat we uh, van iedereen de gegevens hebben. Nou, toch in die mailbox zit. Uh, als u nog tijd heeft voor een liedje... zou u misschien wat van Marilyn Monroe kunnen laten horen. In de jaren 50 zongen de meeste films niet zelf, maar zij wel. Er zijn niet heel veel nummers die ze gezongen heeft... maar mijn favorieten zijn wel... Down in the Meadow en River of No Return... Uit de gelijknamige film, beide nummers, die ook bijna nooit hoort. Nou, we gaan even kijken. Dat is Jeroen Danen. Uh, die hadden we net ook al. Hè? Uh, dus ja, ik weet eigenlijk niet. We hebben nog een kwartier. Ik weet eigenlijk niet of we nog aan een plaatje toekomen. Ik ben een beetje bang dat dat niet gaat lukken. Um, even kijken. Annie Gijsbertsen. Oh, die had ik opgeroepen om te bellen. Mevrouw Gijsbertsen. Oh, ik moet zelf op een knop. De... Nee, u bent er. Bent u daar? Mevrouw Gijsbutsen? Ja. Ah, daar bent u. Sorry, ja. Ik, uh... Ja, ik lag al in bed, maar ik ben er toch maar even uitgestaan. Oh, wat goed. Dat is hartstikke leuk. Want ja. u, u bent een mevrouw van de oude geluiden. Ja, ja. Heel veel. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Jarigen, het, uh, geluiden van mijn kinderen en uh, van uh, mijn vader... die ook al heel lang niet meer onder ons is, van mijn man... en vooral ook van oude muziek. En het leukste lijkt mij om iets van de muziek te laten horen, oud. Uh, uh, uh, ja, want u heeft wat klaarstaan voor ons? Ik heb uh, iets klaarstaan, ja. Nou, laat u het even horen. En als u wilt, blijf even, want niet te lang, omdat de kwaliteit van het hey, okay, geluid waarschijnlijk okay. niet heel goed is. Maar het is wel heel leuk om even wat te horen. Heel kort. Ja, nou, gewoon, gewoon kort. En begint even met een ritme. Dat deden ze vroeger, hè? Gaat het een beetje? Ja, gaat prima. Leuk. Wat is dit? Nee, wordt bijna. Zo is het wel lang genoeg, denk ik, hè? Ja, dat is lang genoeg, hoor. Wat was dit nou precies? Dat was Anna Sylvane Mangano. U zegt het alsof je zegt... U bent knettergek dat je hem niet kent. Of haar ja, niet kent. Ja, u bent veel jonger dan ik, hè? Ja, ik dat veel wel, dan ik. Ik ben 77 nogal, 70 jaar. En ik denk dat dit 40... Ja, veertig jaar geleden is het zo. Ja, ja, en ik heb ook nog wel kinderen die wat zeggen. Er zijn allerlei uh, geluiden. Maar, dus maar heeft u die ook erbij? Dat vind ik leuk om te horen, een kind. Van vroeger. Of, uh, oei, of, uw, dat of uw vader. Of is dat, is dat heel ingewikkeld nu? Ja, even kijken hoor. Kan ik ondertussen nog wat aan u vragen, of is het lastig? Ja, u mag best wat vragen. Want u bent een vrouw, u kunt twee dingen tegelijk, hè? Zoeken en ja, antwoord dat geven. Ja, meestal wel, hè? Ja. Nee, want hoe komt u daar nou op? Want daar bent u dus al heel lang geleden mee begonnen. Ja, daar ben ik... Ja, nou, het is zo dat je dan bandjes hebt, hè? Van vroeger hele oude bandjes. Cassettebandjes. En mijn kinderen kregen ooit een keer een cassettedekje. En dat was met Sinterklaas of zo. En toen waren ze... ...in twaalf jaar en toen gingen ze van alles opnemen. Ook als mama piano speelde of uh, als mijn, mijn man uh, reclame dingetje deed... ...dan werd dat allemaal opgenomen. Wij moesten dan om de beurt moesten wij iets uh, van reclame doen en dat was ook wel heel leuk. Maar nou kan ik het niet meer zo goed voor de dag krijgen, want weet u wat er nou gebeurt? Nou was Excess vooral vooral uh, de pagina aan het versen. dus ik kan niks meer laten horen. Oh. Ah, dat doen ze altijd op het verkeerde moment, hè? Ja, dat we even kijken of ze er nou nog zijn. <laughs> nee, en, Kijk, en... deze webpagina is tijdelijk niet beschikbaar. Ach, wij hebben altijd pech met dit soort dingen. Ja, ja jammer, hè? Ja, maar mevrouw Gijsbertsen, euh, ja. luistert u ook vaak terug naar die geluiden die u vroeg heeft? Ja, luistert die? u naar uw vader bijvoorbeeld? Ja, of zeker. En wat gebeurt er dan? Ik heb dan een heel gesprek met een oude tante. En die mensen die zijn er allemaal al tientallen jaren niet meer. En dat is toch heel... <kuggen> ik kan daar goed tegen. In het begin is dat heel moeilijk natuurlijk. Hè? Dan spelen er emoties. Maar nu vind ik het heel fijn. En dat zijn hele dankbare geluiden. Ja, mooi zeg. En, en, en als u naar uw vader luistert, wat, wat, uh, wat doet dat dan? Wat gebeurt er dan nu? Ja, nou dan denk ik gewoon aan hem terug en uh, ik heb jammer genoeg mijn moeder niet, want die was al eerder overleden en die heeft nooit meegedaan aan dat soort dingen. Toen was ik nog niet zo ver. Ja. En mijn man heb ik ook een en die is ook al 24 jaar niet meer uh, in leven. Is die er dan toch nog een beetje bij? En dan is hij er toch nog een beetje bij. Het is dus heel erg leuk. Ik kan ja. er heel goed tegen. En af en toe dan, eh, als een van de kinderen op zoek is het zo, nou, dan laat ik dat horen. Dat is heel leuk. Dan halen we ja. papa er weer even bij. Ja. Ja, u heeft het verleden eigenlijk vastgelegd, uh, hè, op deze manier. Ja. ja, en dan op allerlei manieren. Ja, welke ja. manieren dan? Ook dat mijn broers uh, samen zingen. Ah ja, precies. Dus... En dat we zelf zingen. Ik met mijn zusje een liedje. Ja, Echt, uh, heel waardevol vind ik het. Jacco, ik wil me er niet mee bemoeien, maar... Uh... Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ja, het, uh, ik... we, we hebben weer een, uh, een boek te vergeven, hoor. Ja. Vindt u het leuk om een boek te lezen over verzamelen? Oh, heel leuk zeg. Nou, ja. ik ben zeer vereerd. Ik, ik zit niet in de jury, maar ik beïnvloed hem een beetje. Dan oh, ben prachtig. ik hier niet voor niks opgestaan. Ja, precies, want dat moeten we ja. ook nog... Ja, het is jammer dat Access for All zo uh, vervelend doet, maar... Uh... Ja, vervelend. Hij ja. staat hier met grote letters voor mij. Ja. Ik ga het nog een keer proberen. Ja, nog een keer. nog een keer proberen te verversen. Ik ga het nog een keer proberen. Maar u krijgt in ieder geval... En wij hebben uw mailadres. Dus dan gaan ja. we even per mail om uw adres vragen. Ja. En dan wat, heb maak... ik misschien toch nog eventjes een van de kinderen. Even kijken. Oh, dat zou wat? leuk zijn. Die, ook van, van tientallen jaren geleden. Even kijken... Dan heb ik een dochter en die zit een buurvrouw te imiteren. <laughs> en Ellie doet juffrouw Peters na. Nou, oh, volgens mij feit? komt ze hier. Oeh. Oh, ik had toch zo'n pijn in mijn rug. Ja, ja hoe moet ik dat nog niet? Hoe lang moet ik nou onder de grond? O, oh, ga je naar de kamer. Dat lijkt wel een hoorspel. Ja, dat zet me vond ik ook ja. Ja, ik ga met dit kantje, ik ga geven. ja. en ik leid ook naar een club naar, Griekenland, Mevrouw Gijswijtse. Ze gaat naar Griekenland. Bent u daar nog, mevrouw Gijsbutsen? Mevrouw Gijsbertsen? <laughs> u vindt in ieder geval... Wij kunnen het niet zo heel goed verstaan, maar het is wel leuk. Klingt nee, leuk. dat denk ik ook niet. Maar daarom deed ik dat eigenlijk ook al niet. Ja, maar ik, ja, ik heb erom gevraagd, dus ik, het is mij geschuld. Maar het was wel leuk. Het was al leuk dat, om u zo te horen lachen daarom. Hoe lang was dit nou geleden? Uh, mijn dochter is nu 55. Uh, even kijken. 45 jaar geleden. Ja, fantastisch, toch? Ja. En is en zij ik actrice geworden? Een Hoor, van mijn vader die dus met een tante uit Amsterdam aan het praten is. En een tante die een familieverhaal vertelt. Ja, mm -hmm. dat is heel erg leuk. Die praat dan weer over heel, heel vroeger. En, en, en doet u dat nou nog steeds, dat opnemen van geluiden? Nee, nee? ik neem niet veel meer op. Ja. Nee, ik doe ook heel veel met foto's. Staat u zelf uitgebreid op de band? Uh, met de piano. U zingt? Ja, ik zing ook, maar vooral piano spelen. Ah, en dat zegt u nu, nu pas. Ik, ik zou het wel leuk vinden als u nog een keertje terugbelt. Uh, wanneer moet ik terug? Oh, bellen? gewoon nog een keertje over een ander onderwerp. Het is zo leuk om ja, met u te praten. Ja, maar luister eens, ik luister altijd naar Casa Luna. Nou... Nou, dan moet u nog een keertje nou, bellen. Altijd heel lekker laat slapen. Nou, hartstikke goed. Maar ik, ja. eh, ik, eh, ik, ik vond het hartstikke leuk om met u te praten. U krijgt zo'n boek. Ik, volgens ja. mij moest ik ook nog vragen aan die andere meneer, meneer De Wit, of die ook nog even wil bellen. Want dat is kennelijk mis... Oh, nee. Oh, Maar mailen. moet ik nou oh. mijn adres nog op gaan geven? Ja, als u dat wil doen. Want u kent ons mailadres, dat is het makkelijkst. Als u dat wil doen. Oh, ja. En dat ja. geldt voor meneer De Wit ook, die ook een boek krijgt. Die moet ook nog even mailen naar casaluna.ncrv.nl ik ga er heerlijk op slapen. Ik vind het ontzettend leuk. Nou, wij vonden het heel leuk om naar u te luisteren. Dat zeg ik Geweldig. ook even Geweldig. Dus zeker. Dank u wel, hè. echt succes verder, hè, met al die leuke programma's. Ja, dat gaan, gaan we zeker proberen. Ja, bedankt. Uh, slaap lekker Dag. zo. Daag. Dag. Ga ik even kijken of er nog... Oh ja, die, uh, die, die, die mevrouw die getwitterd heeft, die heeft <coughs> nu gemaild. Dus mocht Marja Roete inderdaad dat boek hebben... Uh, van uh, op zoek naar mijzelf, dan is uh, Marijke uit Dronten daar heel erg in geïnteresseerd. En dan heeft iemand uh, geachterd... Met genoegen mocht ik zo even mijn ervaringen als k. Oh, de camera's zijn op de foto gezet. Ja, niet, niet op Facebook volgens mij. Misschien kunnen wij dat nog doen. Uh, dat weet ik niet. Ik ga nu even naar Pim en die is, als het goed is, hier. Dag Pim. Hallo, dag meneer Klaas, Goeie Goeienacht. Dacht, uh, ik sta versteld van uh, alle wonderlijke verzamelingen. En, uh, en uit het eerste uur herken ik ook wel veel. Uh, dat, uh, dat jagen uh, naar... Uh, ik verzamel dan klokjes dat op jacht gaan. En op uh, allerlei uh, rommelmarktjes probeer ik dan klokjes te verzamelen. En, uh, maar bij klokken is het zo, die hebben wel een functie. Je kunt ze wel gebruiken. Want je kunt er gewoon op kijken en uh, zien hoe laat het is. Want ze doen het ook nog over het algemeen? Ja, de, ik, de meeste die laat ik gewoon lopen. Ik heb, ik heb ze allemaal lopen. Als je bij mij het huis binnenkomt, dan uh, kom je binnen in een zee van getik. En uh, ik, ik zeg dan ook wel eens dat ik zelf ook een beetje getikt ben. Mm -hmm. en, uh, maar ik, ik kan, het, uh, kan het toch niet laten. Ik heb er een, een tijdje geleden uh, na een verhuizing een hoop weg gedaan. Maar dan uh, slipt het toch weer een beetje aan. Dus... Um, en. Um, dan zeggen ze tegen mij van... joh, je bent gek, je kunt beter mooie herinneringen verzamelen. Dat, daar heb je veel meer aan als je dus uh, goed en plezierig leeft. En dat klopt ook wel zo. Maar uh, nou ja, ik, doe dan, ik probeer dan een, een beetje te doen. En, en zijn, die, uh, zijn uh, die klokken ook een compensatie voor iets? Ja, uh, dat herken ik ook wel. Uh, het is bij mij ook wel een beetje de leegte opvullen. En ik weet niet precies wat voor leegte dat is. Want ik heb eigenlijk verder... Uh, ja, ik heb het best wel goed. Ik, ik, uh, maar het, en het, en het, ik vergelijk ook wel eens het getik van een klok met, met de hartslag van iemand. Dus, en uh, dat herkende ik ook wel. Dat, dat vervangt uh, mensen, die kun je weer teleurstellen, die kun je bij je weglopen. Maar ik heb, uh, ik heb soms wel, als ik een klok opwind of als ik uh, naar een klok luister, dan denk ik van, hé, wat tikt dat toch lekker. <laughs> en dan hoor je al de kwaliteit van het uurwerk, hoor je, hoor je als het ware uh, aan je oren, dus uh, dat is voor mij... Het, en ik weet ook niet waar dat dan precies vandaan komt. Uh, de, degene herken ik ook wel een beetje. Mijn opa die had al een hele rommelkamer. En dat vond ik altijd wel al hartstikke leuk om daar uh, allerlei dingen te, te zien. En uh, nou ja, ik heb ook een kleine verzameling, boeken. En ik heb een, een verzameling tarotspelen. En uh, uh, daar zou ik, ik, ik zou best ook nog eens uh, wat dingen met anderen willen delen en laten zien. En uh, van die trotsspelen vind ik het bijvoorbeeld jammer... dat er in Nederland uh, bijvoorbeeld helemaal geen museum over is of zo. Uh, maar ja, zo, zo uh, is er heel wat. Het, uh... Ja, maar mag ik nog heel even toch naar die leegte? Want je, je zegt ja. dat het vult een leegte, maar je weet niet precies welke leegte. Nee, nou ja, je hebt wel eens momenten dat je uh, plotseling... Uh, zonder enige reden een beetje verdrietig bent... of dat je denkt van... Uh, ja, wat doe ik nou eigenlijk allemaal in het leven of zo? En dan als je dan naar zo'n klok luistert... die uh, heel rustig tikt... of als, als een klok... Uh, ik heb een heleboel slaande klokken die een mooi geluid geven... dan uh, voel ik me weer een beetje tevreden. En, uh, en dan, uh, als ik een klokje defect is en ik kan het weer repareren... dan heb ik daar ook voldoening aan. En dat geeft toch een beetje een, een, een, ja, een, een doel, een voldoening... Ik kom trouwens... Wacht uh... even, daar gaan ze. Ja. ja. Oh, dat bijna komt... twee uur, Zit dus staan avond slaan er al. Ze een beetje voor. Ja. Uh, maar Jacco, dit... is dit herkenbaar? Komt ja, dat vind dit... ik heel herkenbaar. Uh, je kunt natuurlijk uh, ja, toch wel zeggen dat zo'n verzameling echt zin ook geeft aan je leven. Hè? Op een bepaalde manier uh, kun je daar zoveel uh, ja, voldoening en, en, en, en plezier uit halen... Ja. Uh, dat je daar eigenlijk uh, ja, de rest van je leven wel mee door kunt gaan... Uh, nou, ik vond het heel erg boeiend wat u vertelde. En uh, ik herken een, een, een hoop dingen. En uh, misschien, misschien kan ik het nog eens nalezen. Dat, uh, ja. Dus, uh, ja. Ja, ja, nee, nee, zeker. En, uh, u zei ook, uh, ja, sommigen zeggen dan tegen me... je kunt beter herinneringen verzamelen. Maar het grappige is natuurlijk vaak wel dat, dat als je voorwerpen verzamelt... dat daar natuurlijk ook weer allerlei herinneringen aan vastzitten. Hè? Dus het is vaak ook een ideaal middel om het verleden weer terug te halen. Hè? Want dan weet je weer precies van, ja, dat kocht ik toen en toen... en daar en daar, en dat was een bijzondere ja. vondst. En, en ja. zo kom, kom, komt eigenlijk je verleden, wek je ook weer tot leven. En dat, dat ja, is... ja, en dat wat u zei van net iets gemist hebben... er ging eens een keer een klokje voor mijn neus weg... nou ja, daar ben ik ja. dagenlang chagrijnig van geweest. Ja, ja, ja, van slag geweest. Ja, omdat, ja. Ja. omdat het ook ja, een beetje ja. door mijn eigen schuld heb ik het laten schieten. Nou ja, dan denk je van verdorie. En vooral als je het dan... Uh, weinig tegenkomt, dan uh, ja, dan heb je er spijt van. Ja, Pim, ik moet je onderbreken, maar ik heb nog wel goed nieuws, want onze regisseur Lisette heeft ook een exemplaar. Hebben ja. is houden en jij zei je wilt nog een keer nalezen, dus uh, als je ja. je mail, uh, of, ja, als je adres even mailt naar ons, dan krijg je ook een exemplaar. Nou, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En dan heb ik, uh, ik er nog één waar streep in staan. vrienden. Vind ik hartstikke leuk. <laughs> nou, hartstikke ja. mooi. Dat, uh, ik geef, de, ik geef de, dat door aan de regisseur. die over zit mee, mee te luisteren. Ja, graag, En voor graag. allebei een nacht en welterusten voor dadelijk. Dank je wel. Oké, dank je wel. Maar kunnen we nog een heel klein stukje van Marilyn Monroe? Doe ik daar gewoon uh, de afkondiging over. Als mensen mij niet verstaan. Oh ja, ik, oh, dit is niet het liedje wat ze vroegen, maar dat maakt niet uit. Het is wel heel leuk. Oh ja, bekend hè. <tied> mm -hmm, dat is mijn niet een Helemaal beetje. Helemaal Marilyn. Ja. Even, even iets harder. Oh, maar nou moet ik wel snel gaan afkondigen. Uh, volgende week dan is, gaan ze doen uh, natuurlijk ook weer. Maandag tot en met vrijdag. En op maandag, woensdag en uh, vrijdag gaan we aandacht aan armoede besteden. En aanstaande maandag uh, is dat met Marjan Berk, die, uh, die vroeger vrij arm was... en toen een keer een miljoen heeft gewonnen. Daardoor was de armoede opeens weer over. En uh, Vrijdag uh, komt Lee Towers bij, bij ons. Dat vind ik ook hartstikke leuk. En zometeen Nora Romanesco met Woord van de VPRO. Ik dank iedereen voor het luisteren en voor het bellen. Het was een leuke uitzending, vond ik. En uh, Oh, Jacco Berveling, ook van harte bedankt nog. Graag gedaan. Goeienacht.